Welkom in een nieuwe aflevering van deze negende serie van Eindtijd en Profetie. Ik heb het de vorige aflevering al aangekondigd. Deze aflevering gaat over Egypte. In de Bijbel, Israël, Egypte. Het komt regelmatig langs. Jan, hartelijk welkom. Hoe vaak wordt Egypte wel niet genoemd in de Bijbel? Ja. Je hebt ja, ja. waarschijnlijk niet geteld. Jawel, ik heb dat eens oh. bekeken, maar ik okay. weet niet. Even zien. Israël wordt ongeveer 1900 keer genoemd in ja. de Bijbel mm -hmm. en Egypte die neemt de tweede plaats in, okay. uh, ongeveer 700, 680 keer. Oké, okay. dat valt me op... eigenlijk mee. Ja, dat ja. is enorm veel. Ja, ja. Kijk, mensen zeggen wel eens tegen me, je hebt het altijd maar over Israël, er ja. uh, zijn er gewoon nog andere volken ook, mm -hmm. bemoeit God zich daar ook, neemt mee. Ja. En natuurlijk als je de profetieën leest over de Moabieten, de Ammonieten, mm -hmm. de Amalekieten, de Phariseiten, de Hethieten, weet ik wat voor iten er allemaal ja. zijn. Maar Egypte voert daar wel de bovenkant. Kun je stellen dat Israël door de eeuwen heen een haat-liefdevaring heeft gehad met Egypte? Uh, dat vind ik te sterk. Ja? Te sterk. Kijk, je moet goed beseffen, God is de God van Israël. Mm -hmm. Dat is vast. De goden van Egypte zijn afgoden. God straft de goden van Egypte. Mm -hmm. De goden van Babel zijn afgoden. Ja. De goden van de westelijke wereld zijn afgoden. Mm -hmm. De enige ware God is de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Ja. En Israël, als God Israël bij de machthebber van de wereld introduceert, mm -hmm. dat was Farao in die tijd, want ja. in de tijd van de Farao's was Israël een enorm machtig, Egypte een enorm machtig rijk, ja. dan zegt God, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Zegt hij van het slavenvolk hmm. dat toen onder ja. de farao zat. Ja. En over Ephraim, dat nog steeds in ballingschap is, zegt God, Ephraim is mij een lievelingszoon. Ja. Maar ik zeg het hierom, omdat je toch ziet dat zeg maar, Israël heeft heel lang, de joden hebben heel lang in Egypte gewoond. Ja, ja, ze willen ja. eigenlijk ook niet weg, als God ze niet uitgeduwd had. Uh, je ziet dat uh, Jozef en Maria met de Jezus uh, richting Egypte gaan om te schuilen. Uh, dus het is ook ergens een keer een, een, een schaalplaats ja, geweest. Ja, ja, ja. Uh, daarom vind ik, denk ik ook, uh, dat uh, God ergens een beetje, ja, het is, ik moet het eerbiedig zeggen hoor, maar een, een soort schuld heeft aan Israël, aan Egypte. Aan Egypte Want ja. Egypte heeft in de tijd van, van, van Jozef, mm -hmm. uh, Jacob en zijn gezin gered ja. van een vreselijke wereldwijde hongersnood. Ja. Ja, en die, die vader -o, die was verschrikkelijk sympathiek tegenover de... Maar, ja, Jozef heeft natuurlijk een hele belangrijke functie gehad Hij ja, die in was daar de topfiguur. Die daar was, zou je bijna zeg maar, ook de erfenis van, van moeten, moeten kunnen terugzien. Ja, ja, ja. Maar goed, dat was ook in de tijd van de heer Jezus. Mm -hmm. En het was heel merkwaardig toen Jozef zijn vader bij uh, vader-o introduceerde. Mm -hmm. uh, toen kwam Jacob eraan. En toen liep Jacob niet, hij wachtte niet zoals bij de koningin komt, dat neemt u plaats, zegt de koningin dan. Nee, Jacob die stapte meteen op Farao af en ja. zegende hem. Ja. Het hogere zegent het lagere. Ja. Ja. En, en toen hadden ze een praatje, Jacob, over zijn moeilijke leven enzovoort enzovoort. En u kunt gaan? Nee. Jacob stond op en ging weg. Hij was daar de hoofdfiguur in die ontmoeting met Farao. Mm. En hij stapte op Farao af en zegende Farao. Alsof hij zelf de koning was. Ja, dus, ja tuurlijk. <laughs> ja. Dus eigenlijk rust er nog een stuk zegen op Egypte van God. Mm. En, en in de tijd van de heer Jezus, je noemde het al, uh, waren Jozef en Maria en de heer Jezus, vonden een veilig toevluchtsoord uh, tegenover die. Het model van de antichristen, Her Herodes uit Herodes, die tijd, ja. die moordenaar. Ja. En, en, en, en ze werden daar uit Egypte, heb ik mijn zoon geroepen, staat er over ja. uh, Israël, maar staat er ook over de Heer Jezus. Mm. En er is nog een zeer opvallende zaak. Er worden in de eindtijd een aantal oorlogen uh, tegen Israël genoemd, in Psalm 83. Mm -hmm. En er worden ook de landen allemaal genoemd, het is, nu gaat nu te ver allemaal. Maar Egypte staat er niet bij. Wat okay. is dan die... de rol van de Egypte in die tijd? Weet ik niet. Nee. Weet Ik niet. Ik vermoed wel dat ik het weet, maar daar kom ik straks nog wel even op. En dan heb je die beruchte Gog-oorlog. Gog en Magog, ja. uit Magog-oorlog. Daar worden ze ook niet genoemd. Daar worden ze ook niet genoemd. Nee. Er worden alleen alle landen rondom Israël worden genoemd. En dat zijn allemaal, inderdaad, eh, moslimlanden. Ja. Die tegen Israël oorlog maar, maar moment, Egypte niet. Op dit moment, het is december 2012, als we deze serie maken, uh, is er ook een moslimbewind in Egypte gaande. Ze hebben het niet heel, ja. ma niet heel erg makkelijk, want de tanks staan voor de deur en zo. Maar <laughs> ja, en Morsi die heeft <laughs> moeten vluchten uit ja. zijn paleis. Ja, ik uh, uh, uh, bedoel, uh, de geschiedenis herhaalt zich, zou je zeggen. Ja, ja, ja. Ja, er zijn... Maar er is dus een moslimregering eigenlijk nu in Egypte. De moslimbroederschap ja, is daar de baas, ja, dat klopt ook. Ja. Maar gaat die stand houden dan? Uh, ja, maar er staat in Isaiah 19. Aha. Staat er een, een scenario van wat er met Egypte in de eindtijd gaat gebeuren? Ja. Uh, want er zijn drie soorten profetieën over Egypte in de Bijbel. Oké. Okay. Uh, wat, huh? wat is de eerste? Wat is de eerste? Uh, nou, het zijn oordeelsprofetieën, ja. want uh, Egypte is natuurlijk ook uh, niet al te vriendelijk in de loop der eeuwen geweest tegenover Israël. Mm -hmm. uh, ook een aantal vervulde profetieën uit Daniel en, en de oorlogen die er geweest zijn tussen Assyrië ja. en tussen Egypte, zijn allemaal staan letterlijk voorzegd in de Bijbel. Maar er is natuurlijk ook uh, er is een periode van vrede geweest tussen Egypte en Israël, uh, Ja, dat van de laatste, laatste decennia. Dat was die beroemde presi president van Egypte, ja. die daar vrede maakte met Menachem Begin. Ja. En dat heeft Egypte geen windeieren gelegd. Mm -hmm. Want kijk, Egypte wordt gewoon overeind gehouden door de Amerikaanse dollars, die de Amerikanen zelf ook niet hebben. Ja, ja dat, dat klopt. <laughs> nee, maar ze worden wel gevoed door Amerika, want ja. ze kunnen zichzelf niet voeden en het toerisme ligt plat in Egypte. Niet, dus daarom moet Egypte wel wat kalmaan doen tegen Israël. Ja. Maar hoor he, he, he, he, het heeft wel lang stand gehouden. Het heeft van 1979 af heeft het stand gehouden, deze ja. vrede. Ja. En die heeft Egypte geen windeieren gelegd. Nee, precies. En die heeft Jordanië geen windeieren ja. gelegd. Maar ze worden door de eh, worden ze gewoon in een oorlog gesleept eh, tegen Israël. Ja. Die, die hele moslimbroederschap en ook de jihadisten, dat zijn die extreme uh, zelfmoordmoslims, uh, uh, zal ik maar zeggen, mm -hmm. Niet die, uh, die, die, die voeren maar oorlog. Dat is hun eerste prioriteit is Israël vernietigen. Ja. Het gaat allemaal gaat het om, bij de moslims, om een wereldwijd kalifaat. Ja, maar goed, je ziet wel zeg maar, dat er flink gescheikt wordt, ook in Egypte nu zelf, dat ook die moslimbroederschappen het dus gewoon niet gemakkelijk heeft om te regeren. Worden ze, de, de jongeren, met name pikken dat dus ook niet allemaal. De niet gemakkelijk heeft om te regeren, moet je anders zeggen, niet gemakkelijk heeft om de sharia door te voeren. Nee, dat willen, dat willen de Egyptenaren eigenlijk niet. Dat, dat, dat, dat lusten wat, ze gewoon niet. Wat, wat, wat, wat voor soort mensen wonen er in Egypte eigenlijk? Uh, de overgrote meerderheid is van Arabische afkomst, dat ja. zijn moslims. Mm -hmm. Maar de oorspronkelijke Egyptenaren, hè, laat ik zeggen, de afstammelingen mm -hmm. van Farao uit mm -hmm. die tijd. Dat zijn de Kopten. Dus de dus Koptische christelijke christelijke. Ja, dat zijn die. De orthodoxe Koptische Kerk ja. is de alleroudste christelijke kerk van de wereld. Oké. Okay. Op, natuurlijk op de Messiaanse Joden, daar nou, natuurlijk Aha. in Jeruzalem, dat ja. is, daar is het begin. Ja. Maar de eerste kerk, zal ik zeggen, onder de heidenen. is de Koptische Kerk, die volgens hun traditie gesta gestart is door mm -hmm. Marcus, de apostel ja. van de Heer Jezus. En je hebt, onder de Kopten heb je ook een heel stel evangelicals. Mm -hmm. En je heb een evangelische beweging. Ja. Een, een voorganger, een vriend van mij, die belde me onlangs op. Ik zeg, Said, hoe gaat het nou met al die moeilijkheden die en die strijd allemaal bij jullie en, en, en dat gedoe? Hij zegt, Jan, sinds de Arabische lente hebben we tien nieuwe kerken gesticht. Zo. Ik dacht bij mezelf, nou dat zal wel net als een Nederlands zijn van die kleine clubjes. Van de, 30, man. 35 25, 25 ja. man, dacht ik bij mezelf. Ja. Ik zeg, hoeveel mensen komen er, Said? Nou, 200, 300. Zo. Dat is een enorme beweging. Ja, ja. Dat is ook logisch. Ja. Want de jeugd die is natuurlijk ook helemaal teleurgesteld mm. door de hele gang van zaken. Ja. En Ze ja. roepen ook: we willen uh, tegen Mossie, we willen geen nieuwe dictator. Mubarak weg, Mossie weg. Ja, precies. Ja. Ja, want en, en, zij en, zien eigenlijk hetzelfde gebeuren als onder uh, Mubarak. Ja. En het gebeurt hetzelfde in Tunesië, waar de Arabische lente Aha, begonnen is. Ja. En, en, en we zien het, hetzelfde wat goed begonnen is in, in Iran, mm -hmm. waar die, de mullahs daar de, de macht hebben. Ze mm -hmm. zijn allemaal teleurgesteld. Ja. En dan zien die jongens op de, op de televisie... En op het internet en de jeugd. En dan komen bij massa's: komen ze tot de tot Jezus. Mm. En gaan erkennen: en dat is het mooiste wat er is: ja. gaan erkennen dat die Isa uit hun Koran, dat dat de, de de echte verlosser is, dat hij mm. de zoon van God is, dat hij de komende verlosser is, en dat wordt, dat, dat vuur spat eraf bij de ja. jongelheid. Ja. Dan worden natuurlijk krachtig vervolgd, mm -hmm. en daar gaat die Satan weer tegen. Ja. Maar Egypte, want anders komen die aan het scenario ja, toe. Ja. of sorry, ja, ja, ja, mag ja, ja, ik even? Ja, zeker. Ja. Dat, dat scenario, we gaan nog niet praten over die profetieën die allemaal vervuld zijn, dat is ja. verschrikkelijk veel, maar het scenario over de toekomst. Ja. Nou, ik, ik heb dat, dat is Jezaja uh, 19. Isaiah 19. Ja? Ja. Het gaat razendsnel, staat er hier. Dat is het mm -hmm. eerste punt, dat moet ik nog even bekijken. Het gaat razendsnel. Jezaja 19, vers 1. De God sprak over Egypte. Zie, de Heer rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte. Dan beven de afgoden van Egypte voor hem. Dus een snelle wolk. Het ja. gaat razendsnel. En Israël staat er en Egypte zal vrezen en beven voor de hand van de Heer. Want dan beven de afgoden van Egypte en het hart van de Egyptenaren versmelt in zijn binnenste. En er staat in vers 16, in die tijd zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen. Ze zullen sidderen en vrezen voor de dreigende hand van de Heere, waarmee hij hen bedreigt. En dan komt het, vers 17, in het land van Juda zal voor Egypte een schrik zijn. Dat is al eerder gebeurd. Mm -hmm. Want tijdens een van die oorlogen, ik meen dat het tijdens de Yom Kippur-oorlog was, is Egypte het Zuurskanaal overgestoken. Ja. En, en, en uh, is, is het is al de Suitskanaal. Mm -hmm. Ze stonden onder de rook van Cairo. Ja. En, en die dingen gaan weer gebeuren. Maar mm. voor die tijd gebeurt er nog wel wat anders. Hier vinden in vers 2 wat er gaat gebeuren met de Egyptenaren. Dan zal ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen zodat iedereen van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste. Stad kom, tegen stad. Daar komen we die verwarring tegen uit de vorige aflevering. Ja, ja. En, en, en dat zien we ook nu gebeuren. Ja, ja precies. Niet, uh, ja. Op het tariersplein, uh, daar de, de aanhangers van Morsi, van de, uh, de broederschap. Ja. Ik zal bij een evangelische broeders. <laughs> de evangelische broederschap. Misschien precies dat profetisch, Jan. Laten <laughs> <Hadden> we dat hopen. <laughs> maar uh, die, die, die vechten tegen. De liberalen en, en, en de kopten. Ja, precies. En dat, dat, dat, het begin daarvan is, al mm -hmm. is dat al enigszins gaande. Nu er komen burgeroorlogen enzovoort, wat gaat er dan gebeuren? Dan zal men afgoden vragen, vers drie bezweerders, geesten van doden en waarzeggende geesten. Wat, wat gebeurt er dan? Men zal dus nogal occult worden. Tja. Nou is ook de islam ook een occulte godsdienst mm -hmm. natuurlijk, dat weet je. Ja. Met veel djinns en allerlei uh, geesten en zo. Ja. Ja, overigens, die, uh, die pastor Said, uh, die ik ken, ik zeg, uh, wat, wat doen jullie nou? Ja, we hebben ook uh, geestuitdrijvers. Ja. Ja, dat zijn gewoon uh, exorcisten in, mm -hmm. in, in onze kerk. En moslims, ja, die komen dan als ze last hebben van zo'n djin, wat doen jullie dan? Nou, we drijven ze uit, in de naam van de Heer Jezus. Maar we keren zich dan, Nee, ze gaan terug, ja, maar dan komt, ja, dan komen die geesten ook weer terug, maar dan komen ze weer terug bij ons en wij gooien ze er weer uit. <laughs> ja. Ja, het is zo'n ja. ongelooflijk levende kerk, is het daar. Ja. Ja. En hij heeft, die, die, die past en dat is kenmerkend voor de kerk in Egypte, die heeft één lijfspreuk. En dan zegt hij tegen het Engels, all through prayer, ja, dan zegt hij dan, ja, ja. alleen maar gebed. Ja. dat is prachtig, ja. schitterend. Ja. Nou, dus we gaan ook kult doen. Wat gaat er in vers 4 dan gebeuren, is de volgende stap. Dan zal ik Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer. Misschien dat de islam dan toch de baas wordt voor een korte tijd. Een strenge koning zal erover heersen. En dan zullen de rampen gaan gebeuren in vers 5. Dan zal het water uit de zee verdrogen, de rivier, dat is de Nijl, zal drooglopen en opdrogen, zodat de rivieren stinken en de Nijlarmen... ...van Egypte leeglopen en droog worden. Dat doet je bijna denken aan, uh, aan de plagen de, in de tijd van Mozes. Ja, dat gaat ook gebeuren. Uh, ik denk dat ook uh, die, misschien dat de Asuandam gebombardeerd wordt... Mm -hmm. ...is ook een van de redenen dat, Israël, dat Egypte zo kalm was tegenover Israël. Ja. Want die hebben dus dan gedreigd, dan gaat de Asuandam die, die bombarderen we. Ja. Maar je zou toch denken dat Egypte toch ook van zijn geschiedenis moet leren? Niemand leert van de geschiedenis. Dat als, als je weet dat jouw geschiedenis is, dat als je, als je Israël vervolgt, dat je dan aan de beurt bent. Ja, maar er is een historicus die heeft dus gezegd van uh, als je één ding van de geschiedenis kunt leren, is dat niemand iets leert van de geschiedenis. Ja, en vergeet, hè. We zijn heel vergeetachtig. Ja, het lijkt het? niet vergeetachtig. We zijn veel te veel op ons eigen ik gericht. Ja, dat is, dat ja. is het probleem. Ja. Dus er zal dus enorme dingen zullen gebeuren. In vers 8: de vissers zullen zuchten en treuren. En, en, en, en vers 10: de linnenwevers en zijn steunpilaren zullen verbreizeld worden. Alle loonarbeiders zullen zielsbedroefd zijn. Ja. Er zal een enorme werkeloosheid zijn. Mm -hmm. Dat zien we nu ook al gebeuren ja. in Egypte. Mm -hmm. het toerisme, dat stort in elkaar. Dat is een enorme tijd zal er gebeuren dat het heel naar is. En Egypte zal dan gaan realiseren dat het de dreigende hand is. Zal een heel zwakke regering zal er dus komen. Mm. En vermoedelijk, dan gaan we dan lezen we verder, zal Israël daar ingrijpen in die enorme chaos die er in Egypte zal zijn. Mm. Want uh, het land Juda zal voor Egypte een schrik zijn. Zo dikwijls als iemand het daaraan herinnert, zal het vrezen voor het besluit van de heren der Heerscharen. En dan staat er in vers 18, dat is heel frappant, in die tijd zullen er vijf steden in het land Egypte zijn die de taal van Kana spreken. Oké. Okay. Dus, en die bij de heren der heerscharen zweren. Eén zal genoemd worden de stad der verwoesting. Dus, er maar waar komt dat vandaan dan? De, dat, ze ik die denk, taal hè? dat ze die taal ik, ik spreken. Ik denk dat er een, een, een, een heleboel Joodse mensen zullen komen die daar de Egyptenaren dat leren en de Egyptenaren gaan, gaan steunen daar mm -hmm. om een nieuwe toekomst uh, de op de te bouwen. Normaal gesproken zou je zeggen: daar heb je nogal wat tijd van nodig hè? om in vijf steden dat het opeens een andere taal spreekt. Maar Oh, dat, uh, tenzij gaat, ze opnieuw zitten. Op. En, en al die talen zijn, het Arabisch en het Hebreeuws die zijn ook uh, verwant. Uh, ja, precies. Het zijn ja. allemaal verwante talen, ja, dus ja. dat zal zo'n probleem niet zijn, okay. denk ik. Oké. Okay. Dus wij spreken toch ook zo vlot Engels en Duits. Ja, maar geen Fries. Ik ga niet zomaar Fries spreken. Oh, dat, dat, dat zal ook wel lukken als je er een poosje woont, hoor. Tenzij Fristand onafhankelijk wordt natuurlijk, hè. Ja, ja dat kan natuurlijk. Nou, ja. maar, dus dus dat, moet, dat moet wel, zeg maar, in deze eindtijd moet ja. het wel, wel, wel, ook, ja, ook dat, zichtbaar worden? Het gaat allemaal zo. Ja, de, de zei je zei, dingen Die dingen die, die hun, werpen hun schaduw al vooruit, ja. wat ik zie. Maar er gaat nog meer. In vers 19, in die tijd zal er een altaar voor de heren zijn, midden in het land Egypte, mm -hmm. en aan zijn grens een opgerichte steen voor de heren. Want het is ongelooflijk dat dus Egypte zich langzamerhand naar de heren gaat wenden. Ja. Dat is uh, zeer belangrijk. En, dan, waar gaat er, en wanneer zij, dat is heel mooi, wanneer zij tot de heren roepen vanwege de verdrukkers, mm -hmm. zal hij hun een verlosser, een strijder zenden die hen zal redden. Tja. Dus ook Egypte ja. gaat roepen. En ook als Nederland gaat roepen naar de heren, zullen we ook wij ook verlossing krijgen. Zullen wij ook ja. beschermd worden. In de vorige is... aflevering had jij daar nooit erg hoop op uh, dat Nederland dat ging doen. Dat komt ook waarom, omdat ik bij, ook bij veel evangelische christenen, en soms ook bij mezelf, geen geest van, van, van schrik en van mm -hmm. roodmoediging zie. Mm -hmm. Maar je ziet hier aan het voorbeeld van Egypte, het gaat op een snelle bol komt de Heer. Ja, ja, dus het kan ook heel snel veranderen? Het gaat razendsnel. Kan dat ook voor Nederland? Dat gaat ook. Ja, ten goede dat, en ten kwaad. Ja, ja. Ja, het kan ja. heel snel naar beneden gaan, wil je zeggen. Ja, en, en ja, die kon, richting gaan we het kan het een Boom zijn? je kan niet zo diep in de put zitten of je komt er wel een keer uit. De Heer kan je eruit trekken. Ja, dat is wat anders dan. Je komt er weer uit, de Heer ja. kan je eruit trekken. Ja, ja. En daar moet wel voor gebeden worden. Ja, precies. Ja, dus dat, het is voor Nederland ook mogelijk, zoals het er voor Egypte mogelijk is. Ja, gijt bij God is niet zo mogelijk, maar uh -huh. dat is een dooddoener. Ja. Dat is een dooddoener. Maar nou, in Egypte gaat het in ieder geval gebeuren, want daar ja. wordt het gewoon genoemd. Ja. En dan gaan we in vers 21. De Heere zal zich aan Egypte doen kennen en Egypte zal in die tijd de Heere kennen. Ja. En ze zullen hem dienen met slachtoffer en spijsoffer en de Heere gelofte doen en betalen. Ja. Het is ongelooflijk dat, dat heel Egypte zal tot geloof komen. Ja, bijzonder ja. hoor. Heel en, bijzonder. En Egypte, we noemen er al de gastvrijheid. Mm -hmm. Gastvrijheid is een van de belangrijkste dingen die, die in de Bijbel voorkomen. Zeker. Ja. En, en die hebben betoond hebben aan Jacob en zijn nakomelingen. En gastvrijheid die ze betoond hebben aan de heer Jezus. Ja. Maar de psalm zegt ook: Uit Egypte heb ik een wijnstok uitgegraven. Ja. Israël is een wijnstok voor God. En die heeft hij uit Egypte weggehaald. Ja, ik vind, wel, ik vind, ik vind het ook wel bijzonder wat hier staat in 22. Zo zal de Heer Egypte geducht slaan ja, ja. en genezen. Ja. dat ja, staat een beetje haaks op elkaar. Hè, als je eerst gaat slaan en dan genezen. Maar zo gaat het nog met Israël ook. Ja. Zo gaat het met Israël. Maar ik denk. Dat is misschien een beetje. Een beetje onwijbel zoals sommige mensen zeggen. Ik hmm. denk dat de Heer niet slaat. Nee. De Heer verbergt zijn aangezicht. Ja, en dan... En dan wordt het een dan, dan chaos. Je, ja, dan wordt het een chaos. Dan komt die verwarring en dan roep je het over jezelf ja, af. En, en dan zegt de Heer, zoek het zelf maar uit. Ja. Ja, ik, ben, ik ben het daar met je eens. De Heer verbergt zich en dan, ja. Ja, dan heb je geen bescherming meer. Nou, maar en, dat staat ook in de Bijbel zo ja. vaak in de psalm. Je verbergt uw aangezicht toch niet voor mij? Ja, ja precies. Ja. Ja, wat komt omdat, er omdat men weet, als God zich verbergt, dan moet je het zelf oplossen. Ja. Ja. En, en dan wordt het een puinhoop. Ja. En als God zich verbergt dan komt er een opening voor al die duistere machten die daar rondzwerven, ja. ja. zweven. En dan komt er duisternis over ja. En die is er in Egypte, want en dat en, lazen we. En die, ja, we, ja. en die, die, die komt hier over ja. Egypte. Ja. En, daarom, en dan zal hij zich door hen laten verdidden. Ja, geweldig hè. En zal hen gene genezen. genezen. En dan krijg je een enorm... Dus het eindscenario voor, voor Egypte ziet er eigenlijk heel positief uit. Ja, ja uiteindelijk, als we naar het laatste vers uh, lezen... Dan zien we hier uh, de, vers 24. Te dien dagen zal Israël de derde zijn naast Egypte en Asser, dus Assyrië, dat ja. is dus Irak mm -hmm. daar in die omgeving. Een zegen in het midden der aarde. Ja. een zegen. En, en omdat de Heer de Heer het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zijn mijn volk Egypte. Ja. Dat staat dan ook boven mijn. Uh, voorbereiding voor hmm. deze uitzending. Mijn volk Egypte gezegend, zijn Mijn volk Egypte. En het werk van mijn handen, Assur. En mijn erfdeel, Israël. Ja. En dat, zal er, uh, dat verbond met dat Israël ja. zal dan helemaal goed zijn natuurlijk. Zoals het een tijdje geweest is uh, uh, onder Sadat en onder Menachem en Begin. Ja, toen die vrede werd gesloten. Toen die vrede werd ja. gesloten. En dat heeft Israël geen wind, Egypte geen windeieren mm -hmm. gelegd. En dat zal dan, via een tijd van chaos, een tijd van rampen, een tijd van, mm -hmm. van, van strijd, zal dat met behulp van Israël, Want ja. Israël is. Niet alleen het zwaard van de Messias, dat zien we hier ook, mm -hmm. maar is ook de stok waar God zegen geeft over de mm -hmm. volkeren. En dat zie je nu ook al als Israël ontwikkelingshulp gaat doen en uh, overal in de wereld, in die droge gebieden, de mensen helpt om... Uh, uh, met druppelirrigatie en ja. met uh, nieuwe gewassen die mensen aan ja, het eten ja. geven. Wie Israël zegent, zal altijd gezegend worden. Ja, dus eigenlijk is dat ook de remedie om uit de financiële crisis te komen. Als je Israël ja. zegent, ja, ja, ja, dan ja. word je gezegend. Ook als land. Ook als land, ja. ja, ja. ja. Maar ja, dat, dat is de enorme tragiek. Dat is steeds meer geïsoleerd raakt. Ja, ja. Ja, als het als de grootste deel van de naties die, die, die stemmen tegen, die stemmen mm. nou ook weer hebben ze dat uh, internationaal at, uh, atoom- en energiegezelschap mm -hmm. van de Verenigde Naties ja. He, Die heeft gewaarschuwd voor die atoombom van Ahmadinejad? Mm -hmm. He, die hebben gewaarschuwd, hij ze maken een nog grotere atoombom dan we verwacht hebben. Ja, precies, ja. En iedereen weet dat het tegen Israël ja. gaat. Ja. En, en, en, toch en, en, en toch wordt er niks gedaan. En toch wordt er niks gedaan en Israël wordt alleen maar gesmaad mm -hmm. en Israël wordt alleen maar afgekat en straks. Dat gaan die Palestijnen doen. Die gaat. Is voor het gerechtshof hier in Den Haag? Uh, Dat kan maar zo, ja. Uitdagen. Ja. Dat gaat zo momenteel. Maar goed, we hadden het over Egypte. We moeten ook afsluiten. De tijd zit erop. Maar het gaat het hard. Het gaat heel hard. Altijd, zoals altijd in deze serie. <laughs> het is ook, uh, ja, het is, het is ook uh, ja, energiek wat we aan het doen zijn. Het gebeurt, er gebeurt altijd veel tijdens een aflevering. Hè. We komen op heel veel onderwerpen uit. Uh, maar voor, we moeten gewoon vooral zeg maar, de politieke situatie in Egypte in de gaten houden. En ons niet laten afleiden door wat er nu gebeurt. Maar laten eh, ons richten op de profetie ja. die God voor Egypte heeft kwijt. Maar wij moeten dan ook bidden voor de kerk in Egypte. Ja, wij spreken voor ons, onze broeder Said. Ja, ja. Dat, dat, dat ze ook al een voedingsbodem leggen, de kerk van Egypte. Precies, dat de voor, die, voor, die, voor die toekomst die daar ja, is. Nou, laten we dat gewoon vaststellen. Dat ja. het goed is om ook voor de broeders en zusters in Egypte te bidden. Ja. ja? Ah, Jan, ik wil je heel hartelijk danken voor uh, deze prachtige uitleg over mijn volk Egypte. Ja? Prachtig uh, om, uh, om te zien hoe God ja, bezig gaat en bezig is daar in het Midden-Oosten om alles naar zijn uh, wil in te richten. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Ja. Graag tot een volgende aflevering. Uh -huh. Nu thuis. Nou, Jan heeft een oproep gedaan om te bidden voor onze broeders en zusters in Egypte. En er zijn natuurlijk veel meer landen waar de christenen worden vervolgd. Het is sowieso goed om te bidden voor de vervolgde christenen. Maar misschien vandaag een beetje meer voor de mensen in Egypte. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering van Eindheid en Proventie. Je ziet overal in de Bijbel zie je staan, ik zal hen terugbrengen. Ja. Ik zal bomen planten. Ik zal... Uiteindelijk is God die dat doet.